Dit hangt met het NOS-journaal. Geert Wilders stopt met ingang van 1 juli zijn werk als Raadslid in Den Haag en dient vandaag zijn ontslag in. Bij de verkiezingen van 3 maart was hij lijstduur van de PVV in Den Haag. Hij werd toen met vol gekozen. De PVV werd het de 78ste tweede partij in Den Haag, maar de partij bleef buiten het college van BMW. Bij zijn aantreden zei Wilders dat hij zou proberen het raadswerk met het Kamerlidschap te combineren, maar hij zit daar nu na een paar maanden toch nog van af. CDA-fractievoorzitter van Hagen vindt dat het in de formatie nu moet gaan over de inhoud. Na zijn ontmoeting met informateur Roosentaal zei hij dat het CDA bereid is tot een inhoudelijk gesprek. Maar Hagen wilde niet te veel zeggen over mogelijke coalities. Roosentaal onderzoekt vandaag de mogelijkheden voor een kabinet van VVD, Partij van de Arbeid en CDA. VVDA-leider Cohen herhaalde vandaag dat hij niet zit in zo'n coalitie. Het Centraal Planbureau verwacht dat de werkloosheid volgend jaar minder toeneemt dan gedacht. Voorspelde het CPB nog dat er 500.000 werklozen zouden komen. Nu gaat het uit van 465.000. CPB denkt verder dat de Nederlandse economie minder groeit dan het eerder voorzag. Het Planbureau gaat ervan uit dat de economie dit jaar 1,5% toeneemt. In maart voorspelde het nog een groei van 1,5%. In Middertscha in Friesland is het lichaam gevonden van een man die vier jaar dood in zijn huis heeft gelegen. In het huis woonden ook twee broers en twee zussen van hem. Volgens de familie werd zijn lichaam maandag gevonden in zijn kamer toen de woningstichting onderhoudswerkzaamheden had aangekondigd. De familie heeft de politie verteld dat de broer had gezegd dat hij met rust wilde worden gelaten. Het laatste contact met hem zou in het voorjaar van 2006 zijn geweest. Hij was toen 50 jaar. Het weer nog vanmorgen overal zonnig Vanmiddag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen veel zon. In het oosten kans op enkele buien En op veel plaatsen ruim 25 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zonvoort. Zomerheers. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met radio onze website en uh, voor ook uh, de interview buiten de deur en samen samen met Mariëlle ja, ja. waarheid van die persoon eigenlijk altijd klopt. Alleen komt zelden overheen met de waarheid van anderen. Hey. Dat, dat is, altijd, is dat weer een Houdt in dat je ze niet hoeft te spreken, maar uh, dat je ze wel moet kunnen lezen. Okay, a lot of them begin. do the portion. lees ik uh, allereerst in invloed taal, in het geos. Het tot een paar leuke, leuke dingetjes eruit, maar het, het is erg leuk geworden. Ja. Goeie, goeie vragen, Mario. Ja. prima. En Sjaak, leuk, om zo in uh, ja, je werkkamer. Ik heb geen idee dat je zo'n grote olifantkop in, in je werk hebt. Daar kom je thuis, hè. Precies. Dan het... hmm. kom er alleen maar achter, hè. Naar de volgende nummer gaan we het hebben over hoe verhoudt spiritualiteit zich, zoals wij dat bij Inspiratie nu uitdragen. Tot een christelijke kerkelijke traditie waarin Sjaak werkt. En Sjaak, zei jij het volgende nummer van Bach aankomt. Het volgende nummer is een stuk orgoometrie. you Ook weten we dat er behoefte aan is. Ik denk zeker dat de kerkzegnaar meer spiritualiteit zal bewegen, omdat het hele klimaat is. Mensen ze zijn er veel mee bezig met hun, uh, hun eigen identiteit, het vinden van hun eigen weg een veel persoonlijke invulling van geloof dan in de vorige generaties waarin. Leuke lezingen en workshops op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Halem woensdagavond, 19 mei, mediumschap.